7 uur het NOS-journaal Marian Kokkoek. 50 plus wil rijke ouderen zwaarder belasten. Honderdduizenden Amerikanen zonder stroom door sneeuwstorm en noodtoestand in Guatemala vanwege koffieschimmel.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 Afgelopen week reageerde Krol nog fel op PvdA-leider Samson, die zei dat ouderen de rijkste groep in het land vormen. Volgens Krol onderzoekt 50plus nu hoe rijke ouderen extra kunnen bijdragen... bijvoorbeeld via de vermogensbelasting of de inkomstenbelasting. Het AD schrijft dat 50plus haar zaken niet op orde heeft. Uit onderzoek van de krant blijkt onder meer dat fractieleider Henk Krol... zijn nevenfuncties niet heeft gemeld, terwijl hij verschillende bedrijven heeft. Eén daarvan verhuurt kantoorruimte aan 50plus en maakt ook tegen betaling het partijblad. De partij spreekt van een vriendendienst. Volgens het AD staat maar één van de negen bestuursleden van 50PLUS... juist ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En verder zou het wetenschappelijk bureau van 50PLUS... bijna al zijn subsidiegeld besteden aan onderzoeken van Maurice de Hond... wat voor een wetenschappelijk bureau zeer ongebruikelijk is. De gemeente Tilburg wordt mogelijk vervolgd... voor de dood van een baby in Zwembad de Reeshof. Dat schrijft het Brabants Dagblad.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 maar nog nooit was onderscheiden voor zijn prestaties in het theater. Hij is een toneeltalent dat zo vanzelfsprekend lijkt... dat men haast zou vergeten hem te bekronen, al dus de jury. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog met ruimte voor de zon. Alleen in de kustprovincies kan een enkele winterse bui voorkomen. Maxima rond 3 graden en er staat maar weinig wind. Morgen kan in een groot deel van het land sneeuw vallen. Alleen in het Noordoosten lijkt het droog te blijven. De maxima liggen morgen iets boven nul.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 Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is zaterdag 9 februari. Europa weet waar het geld naartoe gaat. En niet iedereen is daar even gelukkig mee. De reacties zo duidelijk op een rij. Het heeft niks met Europa te maken, maar wij Nederlanders willen graag weg. Soms naar de sneeuw, en dat doen we dan met de camper. En soms willen we echt weg uit het moederland, emigreren. We hebben zo de cijfers op een rij. In Nederland blijft de Rabo, de bank dus, een wielenploeg sponsoren. De vrouwen van Marianne Vos namelijk. In de winter met temperaturen rond het vriespunt. Aandacht voor ijshockey, het nationale team. En we bellen met Boston. Dan hebben ze pas echt winter. Een meter sneeuw. IJs en wederdienende is dit het NOS. Radio 1 Journaal tot half negen. Ze waren allemaal blij gisteren, de leiders van Europa, van de Europese Unie. Met het resultaat na de lange top over de meerjarenbegroting. Premier Rutte toonde zich een tevreden man. De Britse premier Cameron zijn zelfs trots te zijn. Maar niet iedereen hangt de vlag uit. De vier grootste fracties in het Europees Parlement... hebben in een verklaring laten weten tegen te willen stemmen. En zonder instemming van het parlement gaat de begroting niet door. een van die fracties zit ook Partij van de Arbeid... Europarlementariër Thijs Berman. Nu aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. De Haagse fractie van de Partij van de Arbeid sprak over een mooi resultaat. Daar was tevredenheid. Maar in Europa is het dus chagrijn. Hoe zit dat? Nou, de Fractie, Michiel Servaas, Kamerlid, zei dat hij tevreden was met het resultaat... Over dat het het vertaal het ik als een mooi resultaat. Korting. Ja, dat is toch een mooi resultaat? Jawel, maar die Nederlandse korting, dat is één ding. Het is een detail in het hele grote geheel. En het grote geheel is... ...dat er wel wordt gekozen voor de, laten we zeggen, gevestigde belangen in Europa... ...landbouw, structuurfondsen... ...en niet wordt gekozen voor innovatie, voor alles wat ons werkgelegenheid en groei oplevert. En die hebben we wel hard nodig. Ja, maar er moest toch een compromis worden bereikt? Ja, zeker. Maar wat er dan wordt bereikt is de optelsom van nationale belangen. En dat is geen stap vooruit in het algemeen belang van de Europeanen. Ja, maar, als je kijkt... ja, maar eventjes vanuit, ja. Nederla vanuit Nederland, want er wordt toch ook vanuit Nederlands belang uh, geredeneerd. Er moest minder geld komen voor uh, Europa. He. De begroting moest nou eindelijk eens een keertje naar beneden toe. En Goed. er moest een lichte verandering plaatsvinden in waar het geld naartoe ging. Uh, dat vindt plaats. Ja, natuurlijk moest het een sober budget blijven. Dat is, dat is heel duidelijk, daar zijn we het over eens. Maar dan, wat gebeurt er met dat budget? Waar geef je het aan uit? En dan blijkt dat regeringsleiders die je bij elkaar zet, die alleen maar voor hun eigen korte termijn eigenbelangen gaan... voor hun gevestigde belangen... dat dat niet iets oplevert waar de Europeanen wat aan hebben. Gelukkig hebben we sinds het verdrag van Lissabon... De andere situatie is het niet meer zo dat de regeringsleiders alleen over dat budget gaan. maar het Europees Parlement heeft zijn eigen zeggenschap en moet het goedkeuren. Ja, en, en als dan, ik u zo nu hoort... beginnen de echte onderhandelingen. Ja, nou ja, onderhandelingen. Als ik u zo hoor, u moet er een uitspraak erover doen. dan gaat u tegenstemmen. Nou, nu beginnen de echte onderhandelingen met de Raad van Regeringsleiders. Voor ons. Voor de vier fracties van het Europese parlement is dit onvoldoende. Voor mij als PvdA, ik ben echt teleurgesteld over de inhoud van de keuzes die hier gemaakt worden. De raad zal moeten komen met een ander voorstel. En het is heel betreurenswaardig dat Herman van Rompuy, president van de Raad, voorzitter van de Raad... niet naar het Europees Parlement is toegekomen. Want hij weet dat er de handtekening van het Europees Parlement onder moet. Ja. Dan had hij eerder moeten komen en zeggen... luister, dit, dit stellen wij ons voor. Wat denken jullie? Omdat deze situatie voorkomen kunnen worden. Maar hoe gaat het dan verder? Want het moet in het parlement uh, komen. U moet daarover stemmen. Um, en dan? Als het, als het dan nee is? Ja, in maart komt het Europees Parlement bijeen. En als wij dan nee zeggen, nou dan moet de raad maar naar ons toe komen met een ander voorstel. Kijk, het is nog ver tot 2014, tot 1 tot januari 2014 is er nog niet zoveel aan de hand. Nee, maar als er niks gebeurt, dan uh, blijft de oude begroting van kracht. En volgens mij bent u daar ook niet tevreden mee. Nou, dat zou op allerlei manieren niet zo best zijn. Bijvoorbeeld, uh, Nederland krijgt dan zijn korting niet. Dat houdt dan op. De Britten ook niet. De Britten wel, maar de Nederlanders niet. Nou, dus dan heb je een groot probleem. We moeten wel voor 2014 eruit zien te komen. Ja, precies. Maar dan blijft dat punt over dat de Partij van de Arbeid in Nederland dus uh, zegt van nou, dat moeten we maar wel mee instemmen. En waarschijnlijk in Den Haag gaan zeggen, nou, is goed akkoord, dus dan stemmen ze er wel mee in. En dat Partij van de Arbeid in Europa dan zegt van nee, we gaan tegenstemmen. Nee, de Kamerfractie van de PvdA zal mijn teleurstelling delen over het gebrek aan interesse van de Raad. Maar gaan wel voorstemmen. Nou, dat, dat zullen we zien. Ik, ik denk dat het Europees Parlement... heeft een andere verantwoordelijkheid dan de Tweede Kamer. En het Europees Parlement gaat over het algemene belang... van de Europese burgers. En dat is onze verantwoordelijkheid. Onze eerste verantwoordelijkheid. Nou hebben we het over politiek, meneer Berman. Um, en nou hoor ik ook allerlei mensen zeggen... misschien moet dat Europees Parlement... maar overgaan tot een soort geheime stemming. Dan weten we niet wat alle individuele fractieleden gaan stemmen. En dan kan het best wel eens een verrassing uit de hoge hoed komen. Namelijk dat het parlement alsnog... Ja gaat zeggen. Oh, het tegendeel. Uh, er komt heel veel druk vanuit de hoofdsteden op Europarlementariërs. Stem nou maar voor, dit is het akkoord, en niet zeuren jullie. En als je die druk wil voorkomen, dan zou je geheime stemming kunnen instellen. Ik ben daartegen. Ik vind, dit is een politieke keuze, die moet je in alle openheid kunnen maken. Over benoemingen van personen is het iets anders. Dan kun je zeggen, nou ja, doe dat maar geheim, dat gaat over een persoon. Maar hier gaat het over een politieke keuze, het moet een openbare stemming zijn. Iedereen moet duidelijk maken wat hij doet. Nou, het debat gaat verder in maart om te beginnen in het Europees Parlement. Meneer Berman, ik dank u wel voor uw reactie. Dank u wel. Het is dertien minuten over acht. Provincie Groningen kijkt bij nieuwbouwprojecten niet naar de aardbevingsbestendigheid. Dat zegt de Veiligheidsregio Groningen. Bij vergunningsaanvragen wordt wel geëist dat gebouwen explosies moeten kunnen verdragen. Maar het risico van aardbevingen is tot op heden onderbelicht gebleven. André De Roo is hoofd van de adviesgroep Constructies van het bureau Arcades. Goedemorgen. Goedemorgen. Als je nou een huis of een fabriek wilt bouwen in Groningen, moet je dan op dit moment uh, al rekening houden met aardbevingen? Het is op dit moment uh, niet verplicht uh, in de voorschriften om met uh, aardbevingen rekening te houden. Het is wel zo dat er uh, principes zijn waar, waar volgens je kan rekenen. Er zijn ook uh, in de eurocode zijn gebieden aangegeven. Eurocode? Wat het, dat, is de, dat zijn de nieuwe voorschriften waar nou ja. de, de werken in Nederland ook moeten voldoen. Dus het kan wel, alleen omdat het risico klein is, is het niet verplicht. Ja. Alleen bij sommige opdrachtgevers, die, uh, die eisen het wel. Maar het is dan een, uh, een private beslissing. Is dat niet een beetje, een beetje raar? Uh, nee, dat denk ik niet. Want er is natuurlijk uh, vanuit de historie heel lang, eigenlijk helemaal nooit aanleiding toe geweest... om, uh, om uh, aardbevingen uh, standaard in, uh, in de berekeningen hiervoor te schrijven. Nou, maar... hebben, we hebben het toch wel vaker over aardbevingen. Ik bedoel, natuurlijk is het pas recentelijk met dat rapport uh, dat er nog veel meer komen. Maar het is niet iets van vandaag of gisteren. Nou, ik heb de, de precieze tijdslijn uh, van, de, van de historie van de beving in het noorden... is natuurlijk toch pas nog vrij recent van de laatste, de laatste jaren. De laatste dus, tien het, jaar zo ongeveer. Uh, maar goed, voordat zoiets dan ook direct in voorschrift verwerkt is. Maar nogmaals, het is wel mogelijk en bij... Uh, Sommige industriële opdrachtgevers voor belangrijke gebouwen wordt het wel gedaan, maar het is niet, het is niet verplicht nog. Maar, maar ik kan me voorstellen, u heeft het over industriële opdrachtgevers, dat met name daar, hè, we hebben het ook over bijvoorbeeld de Eemshaven waar mm. flink wordt gebouwd, dat daar wel degelijk rekening moet worden gehouden. Bij, maar bij, uh, bij ieder geval uh, een aantal van de, van de bouwwerken daar gebeurt dat ook. Bij welke? Nou, ik mag niet, ik ga je niet vertellen welke opdrachtgevers wat precies eisen. Dat uh, dat is niet aan mij om dat hier te zeggen. Maar er zijn in ieder geval uh, een, een, een flink aantal op de projecten daar waarmee wel met een aardbeving rekening wordt gehouden. Maar neem dan bijvoorbeeld zo'n groot bedrijf als de NUON in, in, in de Eemshaven... Hm? Hè, um, houden die daar rekening mee, weet u dat toevallig? Volgens mij houden die er wel rekening mee, hè? Die houden er wel ja. uh, rekening mee. Goed, maar ondertussen begint die veiligheidsregio, want daar had ik het ook over... Um, te inventariseren met, met, met, met wat de risico's allemaal zijn van aardbevingen. Dan denk ik, ook de, in dat geval, dat lijkt me een beetje aan de late kant. Ja. Wat een zucht... Ja, nou goed, dat is, dat, dat, dat is natuurlijk achteraf al, altijd makkelijk te zeggen. De, nogmaals, de exacte geschiedenis van de grootte van de aardbevingen. Er is al een uh, de gemiddelde beving, die zit nu nog steeds ergens op de schaal. 3,8, 3,9 van Richter. Ik heb er kort geleden, is inderdaad, er zijn onderzoeken geweest door DNO uh, en de academie dat ze nu uh, verwachten dat er bevingen kunnen gaan Tot vijf. op met, met vijf. Nou ja, dan... De richterschaal, hoewel dat ook geen hele goede indicatie is van de van de, van de zwaarte van de beving hoor. Maar die, uh, dat is een logaritmische schaal. Dus van vier naar vijf wordt dat in principe een tien keer zwaardere beving. Dus dat is ook wel aanleiding om daar nu heel goed naar te kijken. Ja, en zou dat betekenen dat je dus je huizen erop en je bedrijven erop moet aanpassen. Maar dat betekent natuurlijk ook duurder bouwen. Nou, als je dat vanaf het begin af aan doet, dan hoeven de, de consequenties niet heel erg groot te zijn. Het probleem is natuurlijk eerder dat je bij, uh, dat je bij bestaande bouwen ook uh, in ieder geval bij risicovolle panden zou moeten gaan kijken of je daar uh, versterkingen aan kan brengen. En achteraf gezien is dat altijd wat complexer en duurder dan dat je vanaf het begin in het ontwerp meeneemt. Ja, uh, dan moet je de fundering aanpassen en misschien moet je ook even kijken of je iets kunt doen aan het metselwerk. Dat zijn de, de, wel de eerste zaken waar je nou zou moeten kijken. Ja, ja precies. Nou goed, we hebben het uh, gehoord en we houden het in het achterhoofd. Meneer De Roo, ik dank u wel. Graag gedaan. Wat gaan we zo dadelijk doen? Het Nederlandse tweelingenregister. Dat bestaat 25 jaar. Er is uh, geen uh, sprake van een file ergens in het land, maar wel een waarschuwing. Een waarschuwing voor gladheid in het hele land. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Bert van Sloten. Noordoosten van Amerika wordt geteisterd door een enorme sneeuwstorm. Nu al zitten meer dan een half miljoen mensen daar zonder stroom. En in Boston zal de komende uren wel tot een meter sneeuw kunnen vallen. Dat zijn tenminste de voorspellingen. En het ergste moet nog komen, zeggen meteorologen. Twee stormfronten staan namelijk op het punt om samen te smelten... tot één hele grote. Peter Rutte die woont in een voorstadje van Boston. Meneer Rutte, wat ziet u trouwens als u uit het raam kijkt? Nou, ik zit op de tweede verdieping en uh, ik kijk in, uh, naar mijn buurt. En uh, nou, er ligt nu ongeveer een halve meter sneeuw, maar vooral uh, uh, de wind. Hè? Dus uh, die gaat uh, met 70 mijl per uur, dat is ongeveer 120 kilometer per uur. En het huis staat te schudden. En die sneeuw die valt niet, die, uh, die wordt echt maar, zeg maar door de straat gejaagd. Dus uh, het uh, ver is alles uh, volkomen onder de sneeuw. De auto's zijn bijna begraven. Ik kan nog net de wielen zien, maar daarbovenop ligt een halve meter en daaronder ligt een halve meter. Dus uh, ja, het, uh, het spookt hier behoorlijk. Een sneeuwstorm noem je dat, hè? sneeuwjachten. Uh, zijn er überhaupt mensen op straat te zien? Uh, nee, ik zag een uur geleden zag ik nog twee mensen uh, tegen de wind inlopen en uh, die stonden in een hoek van 60 graden. Nou, dat... Uh, uh, er mogen ook geen auto's uh, op de weg. De kapper heeft, uh, heeft een totaal verbod op, op de wegrijden ingesteld. En ik heb ook geen sneeuwploegen meer gezien. Ik denk dat die uh, er ook niet meer doorheen komen. Dus, uh, dus We zitten nu al uren zonder dat uh, de, de straten nog schoongemaakt worden. Dus mm. het is hier volkomen. Uh, nou, er is geen, uh, geen hond op de straat. Het uh, <lacht> nee, is rustig, behalve die sneeuw uh, dan. Wat voor, ongemakken, ja. uh, voor wat voor ongemakken zorgt de sneeuw daar nog meer? Nou, het is, uh, ja, het is de voorbereidingen ten eerste. En dan, uh, ja, de meeste mensen hebben niet gewerkt vandaag, want uh, ze moesten vroeg weg. Uh, de treinen, die werden stilgelegd. Uh, uh, ik heb zelf in een lange uh, uh, rij gestaan om benzine te krijgen, want je wil je tank voorgooien. Uh, de supermarkten, daar was een heleboel uh, leeg op de planken, want dan wordt er uh, dan, dan ingekocht. En uh, dan zorgen mensen dat ze genoeg te eten hebben voor een paar dagen. Er is nog wel elektriciteit? Bij mij wel. Uh, dus heb ik heb gehoord dat er inmiddels 100.000 of 200.000 mensen hier in de staat zonder zitten. Maar wij hebben hier nog elektriciteit. Ja. ja, dus dan heb je het nog warm, kun je televisie kijken en meer van dat soort uh, dingen. Hoe lang gaat het dan uh, duren? Is daar iets over te zeggen? Wat zijn de weersverwachtingen? Uh, het gaat nog door hè, op deze manier tot uh, morgenochtend. Uh, er, zijn, uh, dus er ligt nu al een halve meter en het wordt zeker nog een halve meter. Dus morgenochtend zal het er wel fraai uitzien hier. Uh, dan, uh, en dan, uh, ik begrijp dat het uh, in de ochtend nog wat doorgaat en dan tegen de, de middag uh, zou het wat gaan afzwakken. Dus uh, uh, ik denk dat morgenochtend uh, mensen uh, hun huis uitkomen en dan tegen die muur aankijken uh, die opgegooid wordt door de sneeuwproef. En dan moeten ze zich gaan uitschaven. Dat zal wel een uh, leuke karwei worden. Nou, dat wordt nog een heel werk, maar goed, dan komt ook het ja. mooie. Hè? Dan kan je inderdaad met de sneeuw spelen, sneeuwballen gooien, sneeuwpoppen ja, maken. Precies. Precies. Ja, ja. Er, er komt iets moois. Er gloort hoop aan het eind van de horizon. Meneer Rutte, ik wens u veel sterkte. Ja, heel erg bedankt. Heb ik nieuws over de Rabobank nog. De Rabobank ploeg is niet meer. Tenminste, bij de mannelijke profielrenners. Maar de bonk, Bank wilde wel sponsor blijven van de vrouwenploeg van Marianne Vos. Zondag nog werd ze wereldkampioen veldrijden. Hangt daar in Amerika, Louis Viel. Gisteren was de presentatie van haar nieuwe ploeg. En dat gebeurde in Bergen-op-Zoom. Zijn we zover?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 En dan het Nederlandse tweelingenregister. Dat viert dit weekendfeest. Het bestaat namelijk 25 jaar. Zo'n 48.000 meerlingen, hoofdzakelijk tweelingen... staan in deze database van de Vrije Universiteit Amsterdam. Elke twee tot drie jaar vullen de deelnemers vragenlijsten in... over hun geestelijke en lichamelijke gezondheid. Maria Groen is een van de onderzoeksters... die vervolgens met die data aan de slag gaat. En ze staat zelf ook geregistreerd in het register. Samen met haar tweelingzus Anna. Ik voel me in de war of ik denk wazig. Nee, ik huil veel. Ook niet. Ik maak me zorgen over mijn toekomst. Nee, ik ben bang dat ik iets slechts zou kunnen doen of denken. Maria, heb jij de vragen ongeveer hetzelfde ingevuld als je zus? Oeh, dat is wel een goede vraag. Ik, ik denk voor een groot gedeelte wel, ja. ja. Want ik kijk naar jullie en dan zie ik twee gezichten die heel erg op elkaar lijken. Allebei bruine ogen. Jouw haar, Maria, is iets lichter dan van Anna. Nee, uh, ongeveer, oh, is het nep, ja, van nee. jou? Ja, dat is van haar is nep. Van jou is nep. Ja, ik heb het vaak permanent gehad en daar is het lichter van geworden. Maar van zichzelf is het eigenlijk dezelfde kleur als Anne. Zijn we nou één eier of twee eiig We hebben heel lang getwijfeld wat het was. En uiteindelijk hebben we via het Nederlands Tweelingenregister... Uh, konden we uh, bloed inleveren. En daar hebben ze een DNA-test gedaan. En toen bleek dat we toch echt één eiig zijn. Ja, onze moeder zei altijd, nee, ze zijn twee eiig maar... We werden ook vaak door elkaar gehaald. En onze opa zag het verschil niet. En, het is en voor de het... luisteraar, dit is nu Anna die praat. Want jullie stemmen lijken namelijk ook heel erg op elkaar. Ja, we, praten we, zelf niet, we praten hetzelfde, hetzelfde woorden. Ja. We praten allebei heel snel. Ja, en als we samen praten, praten we nog sneller. Ja. Vroeger zeiden de andere kinderen altijd dat we bij de radio moesten werken als sportverslaggevers. Omdat we zo ontzettend ja. snel konden praten. Het is voor allebei de wetenschap geworden. Ja, ik uh, werk als Pramovenda bij het Nederlands Tweelingenregister... en daar doe ik onderzoek naar genetische en omgevingsinvloeden op, met name ADHD. En jij, Anna? Uh, ik doe onderzoek naar ALS. Dat is een uh, zenuwziekte waarbij mensen in een aantal jaar uh, steeds verder verlamd raken. En ik doe ook promotieonderzoek. Dus ook wat dat betreft lijken jullie een beetje op elkaar? Allebei de wetenschap? Allebei geneeskunde gestudeerd en doe nu allebei promotieonderzoek. En uh, ja, ook altijd een beetje dezelfde cijfers gehaald. dezelfde dingen leuk gevonden. Hetzelfde dingen waar we goed en slecht in zijn. We wonen in dezelfde stad? Nee, liefst niet. op dezelfde jongens. Ja, gelukkig niet. <laughs> nee, en ook unieke personen, maar we lijken heel veel op elkaar. Ja. Hoe is het dan voor jou, Maria, dat jij nu onderzoek doet naar nou ja, jezelf, onder andere? Ja, nou, ik, vind, ik vind het heel leuk. Het sprak mij wel gelijk uh, heel erg aan om ook iets met uh, tweelingen te doen. Het grappige is eigenlijk dat ik daarvoor me eigenlijk niet eens zo heel erg bewust was van dat hele tweelingen zijn. En dat ik door mijn werk het nog weer bijzonderder ben gaan vinden. Um, en soms is het ook wel confronterend dat ik weet hoe erfelijk heel veel dingen zijn. En dat ik dan denk, oh, ja, als ik dat nou heb, dan krijgt Anna dat misschien ook wel. Of als Anna iets heeft, nou ja, dan gebeurt dat bij mij misschien wel. Dus, um... En wat staat er nu centraal in het onderzoek waar het gaat om erfelijkheid? Ja, dat klopt. Dus de uh, belangrijkste vraag uh, die ook de reden was om het register uh, op te richten, is eigenlijk de vraag... Uh, in welke mate bepaalde eigenschappen, zoals bijvoorbeeld intelligentie, maar ook angst en depressie en ook meer zeg maar, medische dingen als, als lengte en gewicht en bepaalde ziektes, in hoeverre die veroorzaakt worden door genetische uh, varianten of door omgevingsfactoren? En een van de belangrijkste uitkomsten is dus dat heel veel dingen erfelijk zijn. Dus ook dingen als ADHD en intelligentie, waar mensen heel lang van hebben gedacht... dat het misschien vooral wel door de familie zou komen... of door allerlei andere sociale omstandigheden. is dus nu van duidelijk dat ze voor een groot gedeelte ook erfelijk bepaald zijn. Staat daar een piano? Ik neem aan dat Anna dus piano speelt. gaat ja. dat ook voor Maria? Ja, zeker. Onze vader is muziekleraar, dus daar konden we niet aan ontkomen. Het is een hele sterke omgevingsfactor ook. <laughs> ja. Genetisch bakken we er weinig van. Katrian? Ja. <laughs> ja, dat hebben we vroeger ja, wel ik gedaan. We ja. ja, hebben ja, heel wel. langzaam eigenlijk weer eens moeten doen. Ja, En ja, Nu komt het ah, ja, zo. Het is toch best leuk wakker worden zo, met deze muziek. De tweelingen, Anna en Maria. De reportage was van Karin Alberts. Wat gaan we straks doen? Een half miljoen Nederlanders wil weg uit ons land, emigreren.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 50PLUS vindt dat rijke ouderen extra moeten bijdragen... om de overheidsfinanciën weer op orde te krijgen. Dat zegt fractieleider Krol in De Telegraaf. 50PLUS benadrukte tot dusver dat ouderen juist extra gepakt worden... door de bezuinigingen. Eerder deze week trok de partij nog fel van leer tegen PvdA-leider Samson, die zei dat ouderen de rijkste groep van de bevolking zijn. En volgens het AD is het een janboel binnen de 50PLUS-partij. Henk Krol heeft zijn bijbanen niet gemeld, terwijl hij verschillende bedrijven heeft. Eén daarvan verhuurt kantoorruimte aan 50PLUS en maakt ook het partijblad. Meer dan 350.000 huishoudens in de VS zitten zonder stroom door een sneeuwstorm. In de staten Massachusetts en Connecticut is uit voorzorg al het autoverkeer verboden. De verwachting is dat in Boston tot een meter sneeuw kan vallen... en in sommige delen van New York wordt gevreesd voor overstromingen. En Guatemala heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege een schimmel die de koffieoogst bedreigt. Door de zogeheten koffieroest gaat dit seizoen vermoedelijk 15 van de oogst in Guatemala verloren. En volgend seizoen kan het oplopen tot 40 De koffieproductie is cruciaal voor de economie van Guatemala. Tot zover. Het weerbericht van Weer Online. Vooral in het westen van het land komen enkele winterse buien voor. Elders wisselen bewolking en opklaringen elkaar af.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 je kans en ervaar de luxe bij de Citroën Dealer. Citroën Creatieve Technologie. DNOS, het Radio 1 Journaal. <kijf> Emigreren naar het buitenland. Zo'n half miljoen Nederlanders overwegen het. 150.000 mensen vertrekken ook echt. Het is een opvallende trend. In Houten vindt dit weekend de emigratiebeurs plaats... met veel informatie over wonen, werken en valkuilen. Jeroen Wielard oriënteerde zich alvast met beursdirecteur Tom Bij. ...wervende taal uit Australië. Een van de vele bestemmingen in Houten. Nederland wil weg. Nederland zoekt avontuur, ander perspectief... ...werk over de grenzen en wil ook weg van de verhuftering. Toon bij... Ja, Nederland uh, zoekt naar avontuur, meer, andere kwaliteit van leven... ...rust en ruimte... En wil inderdaad weg uit Nederland. Druppel die uh, vaak de emmer doet overlopen is inderdaad uh, file, criminaliteit en de uh, verslechterende mentaliteit in Nederland. Nog nooit is die wens zo groot geweest? Nee, als we nu naar de emigratiecijfers kijken, dan zijn ze nog nooit zo hoog geweest sinds 1900. Dus alle crisissen die we gehad hebben, dat waren kleine kabbelingetjes vergeleken met de emigratiegolf die we nu hebben. In Houten kun je dan informatie krijgen over de haken en ogen, over de juridische kanten van een dergelijke emigratie. Je kunt uh, hier bijvoorbeeld in Houten ook naar de stands van uh, vertrouwde bestemmingen als de Caribische eilanden, Curaçao, Bonaire. Maar we hebben ook al de hal van Scandinavië bewandeld. Want daar is net als in Australië veel behoefte aan hoog opgeleid personeel. Ja, wat we daar zien is dat, uh, dat met name in Zweden, uh, Noorwegen, uh, Finland, Denemarken... een grote behoefte is aan ingenieurs, aan IT'ers en aan medisch uh, personeel. Dat heeft alles te maken dat daar uh, de vergrijzing aan het toeslaan is. De hoogste gemiddelde leeftijd in Europa momenteel. Veel mensen gaan met pensioen. Uh, en om de groei uh, vast te houden en de welvaart die ze daar hebben... zijn ze op zoek naar uh, mensen van buiten die dat uh, willen gaan doen. Uh, de sociale structuur is vergelijkbaar met die van Nederland. Misschien nog wel beter vaak. Uh, we hebben het heel vaak over het Zweedse sociale model uh, hier in Nederland. Dus vaak is het ook beter in Zweden. Uh, en er is werk genoeg daar op dit moment. Kom, gaan we gaan naar een bestemming die voor veel Nederlanders ver is. Maar toch verrassend dichtbij. Zeus vlaanderen Een stand met hele hoge antieke replica's van grenspalen. Lino de Jong... Waarom moeten de Nederlanders naar dat krimpgebied? Nou, ik denk zelf dat uh, de Nederlanders naar dat krimpgebied kunnen komen... omdat wij een volwaardig alternatief zijn uh, voor het uh, emigreren. Het gebied is toch uh, met name gebouwd rondom uh, rust en ruimte. En uh, heel veel emigranten die zoeken dat. En uh, wij hebben dat in overvloed. Dus ik zou zeggen, welkom eens in zeus vlaanderen Hufterproef? Zeker, hartstikke hufterproef. En wat voor banen dan, nogmaals, stad bekend als krimpgebied, waar mensen vooral wegtrekken? Dat klopt, alleen ja, dat is ook een stukje perceptie. Wat je dan ook weer ziet is, uh, ieder nadeel heeft een voordeel. Zodoende zie je ook wel dat uh, de mensen die vergrijzen en ouder worden, die dus niet meer uh, actief zijn dat die functies opgevuld moeten worden. En wat je ook wel ziet door de ontgroening is dat veel studenten wegtrekken... waardoor er ook weinig hbo'ers en wo'ers blijven in het gebied. Dan zie je gewoon dat de vraag aan het toenemen is naar hbo'ers en wo'ers in ons gebied. Ook daar dus behoefte aan kennis? Zeker. Kunde. Heel veel kennis, heel veel kunde, heel innovatief. Denk onder andere aan het Biobased Park in Teneuzen... waar je ziet dat op een, een biotechnische manier zeg maar, tomaten gekweekt worden... van de restwarmte van de chemische fabriek. Dus ja, zeker heel veel kennis, heel veel kunde en heel veel innovatiekracht. En ook heel aanlokkelijk, ook vanwege het banenperspectief. Vlaanderen, Gent ligt dichtbij. Heel, heel aantrekkelijk. Als je bijvoorbeeld kijkt op een stepstone.be... dan zie je echt honderden vacatures op hoogwaardig niveau. De Vlamingen hebben daar gewoon problemen mee om die in te vullen. Nou ja, en wat u weet is dat mensen die emigreren zijn altijd op zoek naar avontuur. Dus ik zou zeggen, kom wonen in Zeeuws-Vlaanderen en ga werken in Vlaanderen. Emigreren in eigen land. En zo is het. Dat u het maar weet. Jeroen Willaard maakte de reportage. Het heet de grootste samenkomst van mensen op aarde. Dit weekend zou het zelfs de grootste samenkomst aller tijden kunnen worden. Een schatting 30 tot 35 miljoen Hindoes komen naar de oever van de rivier De Gangers in uh, India. Het hindoe-festival duurt twee maanden... en wordt op deze schaal maar één keer in de twaalf jaar gehouden. En onze correspondent Lucas Waagmeester die is erbij. Het is echt ongelooflijk. het gaat maar door. 24 uur per dag, echt waar, als je 4, 5 uur s'nachts in je bed ligt. Dan hoor je nog steeds het getetter door de microfoons. Toneelstukken, poppenspel, speeches van goeroes. Het is echt een markt waarin iedereen over elkaar heen probeert te schreeuwen. En uiteindelijk daardoor niemand echt hoorbaar is. Waar are je from? In Bar. MP. Indoor. Deze man komt uit Indore, Madhya Pradesh. Dat is niet naast de deur. Dat is een kleine duizend kilometer hier vandaan, denk ik wel. Hij kijkt vooral uit naar ontmoetingen met verschillende goeroes hier. We will drie, three three four people, three four gurus. Which, which guru is that? There is one Shivendra Puri. We have had good relation with him. It clarifies all our doubts. The guru can clarify your doubts. Yes. Not for anybody particularly. There are a very uh, variety of people are there. So, if you have a long, long beard, uh, 14 meters, and two naga sadhus are there. Nou, die man die komt nog voor een goed gesprek met een goeroe, maar deze mevrouw die is meer de toerist, de Indiase relie-toerist, kun je zeggen. Ze komt om de heiligen te zien, de Sadus. Die ene met die baard van 14 meter, die vindt ze leuk. Veel van die sadhus zijn ook naakt, vertonen allerlei kunsten. Ja, dat moet je gewoon zien. We want to see that how they are living without clothes. Uh, after and before the Kumela. They are not uh, in the India, we cannot find them where they are. Uh, they are only visible during the Kumela. Dit is een van die duizenden kenten. Mensen zitten op de grond, Gewikkeld in dekens. Het is verschrikkelijk koud. Op het podium staan kinderen in prachtige goudkleurige pakjes. There is een verteller. Er wordt hier een verhaal uitgebeeld. 55 dagen lang worden hier in al die tenten verhalen van het hindoeïsme verteld. Zo worden die naar schatting 80 tot 100 miljoen pelgrims gehouden tussen de heilige momenten door. Want daar gaat het om. Daar komt er weer in aan. Morgen. We komt hier voor een holy dip. We gaan een holy dip. Dit is main motto. Hoe voel je dat? Wat maakt je je terug? Het geeft veel menselijkheid. Je voelt het peace of mind. Eén ding dat alles samenbrengt, de heilige onderdompeling in de gang. Dat zuigt, dat drijft al die mensen hier naartoe. Daar voel je peace of mind. Dat is voor Hindoes toch nog steeds het hoogtepunt van de Mela. En een hoogtepunt in especially around the Ganga river it's very pious and these days if we are coming to the these places we also feel that we are also part of the Mela and we are part of this atmosphere we can breathe in and we can enjoy the peace and the harmony of our country on one place en zo gaat het eindeloos door daar. De reportage was van Lucas Waagmeester. Geen Olympische speler voor de Nederlandse ijshockeyers. De uitslag was duidelijk gisteravond. Oranje moest namelijk winnen van Oostenrijk, maar het verloor met 6-1. Hancock ving de captain na afloop op. En dat is Diederik Hagemeijen. Ja, met wat voor gevoel ben jij van het ijs gestapt? Nou, op zich in de laatste periode dat we goed speelden. Dan zie je dat we gewoon met die jongens mee kunnen hocken. Maar ik denk als je 6-1 verliest van dit team. Dat ik bedoel, het is een goed ijshockeyteam en uh, ze speelden goed vandaag. Maar ik denk dat wij de eerste periode er niet helemaal bij waren en misschien de wedstrijd van gisteren nog in onze benen hadden. En uh, dat zie je met, uh, met 5-0 stap in de eerste periode van, uh, van het veld af. En uh, ja, dan is het heel moeilijk ijshockey. Maar uh, Al met al hebben we de derde periode gespeeld zoals we kunnen spelen. Dus nog een redelijk, redelijk gevoel, maar natuurlijk vervelend over voren. Je geeft het al aan die zware wedstrijd van gisteren. Zat hij nog in de benen? Merkte je dat in de focus in de eerste periode? Ja, ik denk, ik denk het wel. Ik denk dat als je in zo'n kort tijd bestek twee van dit soort wedstrijden speelt... ...in principe een niveau hoger en een tempo sneller dan we normaal gewend zijn... ...dat je dat wel aan de benen voelt. Ik denk vooral verdedigend, maar we toch een, een kleine groep verdedigers hebben die heel hard moeten werken... ...en veel onder druk staan, dat ze die aansluiting op een gegeven moment net misten. En als dit soort jongens met, uh, met 100% op je afkomen, dan, uh, ja, dan laten er af en toe wel eens uh, wat steken vallen. En daar profiteren we gelijk van. Nu is het afgelopen voor dit toernooi, maar je moet nog een wedstrijd. Hè? Zondag tegen Italië. Ja, hoe gaan jullie die wedstrijd spelen? Nou, die wedstrijd gaan we gewoon net zo spelen als, uh, als dat we die andere wedstrijden gespeeld hebben. Ik bedoel, elke wedstrijd willen wij winnen. En dit is voor ons een mooie test voor deze groep om te kijken waar we staan internationaal. En ik denk dat, dat ondanks de uitslagen dat wij, dat wij heel goed gespeeld hebben hier. En dat we het gewoon laten zien dat we, met een iets bredere selectie, betere voorbereiding en, en net iets meer diepte, dat wij gewoon ook met deze jongens mee kunnen hockeyen. En daar gaan we gewoon uh, zondag ook voor. Ja, want, want wat is jouw conclusie van deze wedstrijden, zeg maar? Nou, ik denk als je kijkt naar de eerste twee wedstrijden, natuurlijk Duitsland een, een heel goed team. En ik denk dat we daar heel lang het heel spannend gaan hebben. Dat zegt iets over deze groep. Maar op een gegeven moment kom je gewoon net wat diepte in je team tekort. Waardoor sommige jongens te veel op het ijs komen en die rust niet kunnen, niet kunnen pakken. En ik denk als je, als je ziet dat er, als er nog meer geïnvesteerd wordt in het Nederlands ijshockey, meer in die diepte, meer in die breedte, uh, uh, nog meer getraind kan worden. Dat, dat, dat, dat die stappen alleen maar gemaakt kunnen worden. Die heb ik net vanmiddag gehoord dat eigenlijk het geld op is. Hè? Dat, dat, dat dat heel moeilijk is wat je, wat je nu aangeeft. Dat lijkt me... Het is heel frustrerend om, uh, ja, om dat te moeten concluderen als je net dit toernooi gespeeld hebt. Het is heel frustrerend, uh, ik denk dat, dat wij als groep hebben laten zien dat er heel veel groei in het Nederlands ijshoekje zit en kan zitten en heel veel potentie en zodra je dan die steun niet krijgt van bovenaf is dat, uh, is dat heel frustrerend. Ik bedoel, zijn er jongens die, die fulltime ernaast werken en, en, en een heel uh, druk uh, maatschappelijke carrière naast hebben omdat, omdat wij gewoon hier niet, niet van kunnen leven. En als je dan ziet dat ook nog eens de kraan van bovenaf dichtgedraaid wordt dan is dat heel frustrerend ja. Is het nou een goede deal of niet, die nieuwe meerjarenbegroting van Europa? We houden hem zometeen tegen het licht. Er zijn geen files, wel is het glad op de weg, oppassen dus. Er is treinnieuws. Den Bosch-Os, geen treinen op last van de brandweer. Advies Den Bosch-Arnhem via Utrecht. En Nijmegen-Den Bosch, ook geen treinen wegens een brand. Advies omreis ook via Utrecht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Wisselende geluiden over het bereikte akkoord gisteren in Brussel... over de meerjarenbegroting. Regeringsleiders zijn blij, maar de grootste fracties... binnen het Europees Parlement hebben al aangekondigd... tegen te zullen gaan stemmen. U hoorde al eerder Thijs Berman daarover. Arnoud Meijs is van instituut Klingendaal... en doet onderzoek naar de begroting van de Europese Unie. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de discussie gaat erover van of het nou een goed akkoord is of geen goed akkoord. Valt daar iets zinnigs over te zeggen? Um, ja, zeker. Uh, ik denk dat, um, dat, het een, dat het een prima akkoord is uh, voor, uh, binnen de kaders van het afgelopen weekend... Maar voor een begroting voor ERI als geheel... Uh, dat had twee jaar geleden al anders ingezet moeten worden. Uh, dus ik denk, uh, nou ja, voor Nederland is het uh, nu een prima akkoord. Ja, maar maar maar het, is, het is dus een beetje wat Berman ook uh, zegt. Het is niet een modern budget uh, geworden. Het is een compromis waarmee alle landen net kunnen leven. Ja, precies. Het is, uh, Blair uh, heeft het zeven jaar geleden ingezet om wel uh, het beset te hervormen. Uh, en daar is eigenlijk uiteindelijk niks mee gedaan... Uh, dat, er waren natuurlijk ook wel wat andere problemen rondom de financiële crisis, uh, waardoor dit nooit hoog op beginners kan bestaan en waardoor we met zo'n zo begroting zitten. Nou ja, wat, wat natuurlijk een probleem is, hè, daar komen we straks wel te praten over van wat Nederland die, die kortingen krijgt, maar het probleem is natuurlijk van dat sommige landen willen dat er heel veel geld gaat naar die structuurfondsen, die regiofondsen, de landbouw en andere, met name de meer noordelijke landen, zeggen: zet nou ontzettend in op innovatie, op nieuwe ontwikkelingen. Ja, het gaat ook een beetje over de prioriteiten die, die er zijn. Nederland uh, die had drie prioriteiten. De begroting moet omlaag ten eerste. Ten tweede de afdrachtkorting, dus dat ze minder betalen. En ten derde uh, innovatie, oftewel moderne budget. Uh, ja, Als de begroting omlaag gaat, dan gaat dat ten koste van de zuidelijke en oostelijke uh, Europese landen. En uh, ja, die, die willen dat op een gegeven moment gecompenseerd zien. En dat gaat dan ten koste van innovatie, want zij verdienen weer meer aan regio- en landbouw. Ja, het zijn eigenlijk uh, communicerende vaten. Uh, als je ja. het een omlaag doet, gaat het ander toch weer ietsjes omhoog. Ja, precies. En uh, dan moeten we moeten nog een beetje kijken hoe, hoe het allemaal precies uh, onder de streep uitkomt. Maar uh, ja, zo ziet het er wel uit. Ja, u noemde drie punten waarmee Nederland uh, die onderhandelingen in is gegaan. Eigenlijk uh, heeft Rutte er twee binnengehaald. Uh, ja, dat kan je wel zo stellen. Ja, uh, wat ik zei binnen de kaders van uh, van wat we afgelopen weekend besproken is, uh, ja, is het is het is het geen gek uh, geen gek akkoord. Uh, er zijn inderdaad twee van drie doelstellingen binnengehaald. Uh, ja, alleen voor, uh, voor Europa als geheel uh, is het uh, akkoord een stuk slechter. Ja, nou ja, en daar is Europa ook uh, niet echt blij mee. Althans Europa, het Europese parlement. Daarvan wordt nu uh, gezegd door verschillende vertegenwoordigers van de verschillende partijen... wij gaan tegenstemmen. Zijn dat nou dreigementen? Want ze moeten natuurlijk ook opkomen voor het belang waar ze voor staan. Of gaan ze dat nou daadwerkelijk ook doen? Ja, dat, dat is een goede vraag. Uh, ik, ik kan natuurlijk niet in, uh, in de toekomst kijken. Maar uh, er zullen nog onderhandelingen volgen. En uh, nou ja, dan kan je het beste hard ingaan. Uh, net zoals alle regeringsleiders afgelo afgelopen weekend zijn gegaan. Om daar nog zoveel mogelijk uit te slepen. Ja, want dat is een beetje raar. Hè? Want als, als in Nederland het kabinet een voorstel doet... Uh, dan uh, wordt het in de Tweede Kamer besproken. En dan is het uiteindelijk aan het eind van het debat... van je bent ervoor of je bent er tegen. Uh, maar nee. zo gaat het niet in Europa. Er, er wordt nog onderhandeld. Ja, dat is, een, dat is een lastig verhaal, inderdaad. Uh, officieel volgens het, uh, volgens het verdrag van Lissabon uh, moet de, uh, het, het Europees parlement zijn toestemming geven. Maar omdat dit allemaal nieuw is en het voor het eerste keer is dat deze procedure zo is gestart, uh, ja, wordt uh, probeert het Europees parlement ook die ruimte te pakken om uh, nog te kunnen onderhandelen. Ja, denkt u dat dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren? Want die regeringsleiders die waren blij dat ze er eindelijk uit waren. Ja, nou ja daar, zullen, daar zal het Europees parlement uh, waarschijnlijk ook uh, uh, rekening mee houden. Dat zij ook willen voorkomen dat uh, uh, die regeringsleiders nog een keer om de tafel moeten. Daarom hebben, heeft, hebben de regeringsleiders ook wat, wat handreikingen uh, al gedaan. Zoals uh, flexibiliteit van het budget. Dat betekent dat... Uh, dat geld wat overblijft, dat het naar een andere pot gaat... in plaats van dat het uh, terug wordt gestort uh, in, de, in de staatskassen. Uh, nou ja, dat soort dingen, daar, daar, daar is al wel rekening mee gehouden. Ja, dus dan heeft het Europees parlement toch nog een soort van invloed, zegt u eigenlijk. Daar moeten ze daarmee gepaaid worden. Maar uiteindelijk, uh, ook in Europa, wordt er gestemd. En dan nou wordt er zelfs gesproken over... misschien moet dat wel een geheime stemming worden. Ja. Nou ja, wij hebben natuurlijk in Nederland hebben we altijd uh, ja, is, is het vrij on, onafhankelijk. Uh, de politieke partijen, dat is vrij, vrij gescheiden. Het Europese parlement en, uh, en de regeringspartijen. Uh, maar je kunt zich misschien voorstellen dat in andere landen dat daar nog meer uh, druk wordt uitgeoefend uh, op uh, europarlementariërs. En dat dat de stemming kan beïnvloeden. Dus uh, daar, vandaar van is het uh, idee geboren. Ja, en denkt u dat het daadwerkelijk ook tot een geheime stemming gaat komen? Dat is lastig om te beoordelen, maar uh, ja, dat, dat, dat, uh, dat, dat zal bekeken moeten worden. Daar kan ik niet, zo, kan ik niet zoveel over zeggen. Nee, nou, in ieder geval Thijs Berman zei van dat hij tegen was. En we gaan straks ook nog aan Hans van Balen vragen. Want die spreken we zo dadelijk, na de klok van acht uur. Meneer Meijs, ik dank u wel voor het inkijkje in uh, Europa. Oké, okay. Goedemorgen. Gaan wij het hebben over Kamp Westerbork. Kamp Westerbork is door de Nederlandse overheid voorgedragen voor de Europese erfgoedlijst. Het is een nieuw initiatief van de Europese Unie en het is bedoeld voor locaties die een sleutelrol hebben gespeeld in Europa en bij de totstandkoming van de Europese Unie. Dirk Mulder is directeur van het herinneringscentrum Kamp Westerbork. Goedemorgen. Goedemorgen. Een sleutelrol gespeeld bij de totstandkoming van de Europese Unie en nu hebben ze het alleen nog maar over geld daar. Hè? Ja. Het kan ja. verkeren. Ja, de, nee, de combinatie moet er weer in dit verband niet, uh, niet gaan Dat Het geheel niet. U nee. heeft een plek veroverd op de Europese erfgoedlijst. Uh, is dat een erkenning? Ja, dat is zeker een erkenning. Het moet natuurlijk nog gebeuren. De Europese Unie uh, moet het voorstel van de Nederlandse regering nog overnemen. Maar we mogen veronderstellen dat dat wel gebeurt. En daarmee wordt het wel een uh, erkenning uh, in, in een soort dubbele betekenis. Aan de ene kant natuurlijk... de de plek die het in de geschiedenis van Europa heeft gehad... Uh, maar tegelijkertijd ook de wijze waarop uh, wij nu uh, in het verleden... en nu en ook hopende in de toekomst uh, uh, zeg maar de geschiedenis uh, van die plek ja. over te brengen... en duidelijk te maken welke waarden een rol spelen... en waarden die dus voor Europa ook van wezenlijke betekenis zijn. En, maar wat doet het met je? Wat, ik bedoel, als je op die lijst staat, hè, wat is dan het grote voordeel daarvan? Yeah. Mm -hmm. Je zou bijna kunnen zeggen: Het heeft hier een nadeel. Want uh, oh. <laughs> uh, de, de, het, uh, het geeft je verplichtingen. Het geeft je verplichtingen om, uh, om een actieve rol te spelen. in, uh, in die Europese samenwerking. Dus op het, uh, en dan uh, specifiek natuurlijk op, uh, op het terrein waar wij mee bezig zijn. Maar wat, wat, wat het met je doet is natuurlijk wel. dat wijze met de UNESCO uh, werelderfgoedlijst. Uh, dat er daadwerkelijk een uh, erkenning is en een onderkenning is van de waarde... Van de plek en daarmee natuurlijk ook tegelijkertijd dat je een bepaalde zekerheid eh, creëert. van dat ook in de toekomst die plek eh, behoed en bewaard zal blijven. Ja, um, dat, dat snap ik. Waarom denkt u trouwens dat Westerbork er specifiek op staat? Ja, uh, de. In de eerste plaats denk ik omdat wij uh, attent uh, gemaakt uh, op, uh, op de mogelijkheden hiervan uh, daar een uh, verzoek toe hebben ingediend. En uh, het, is een, het is natuurlijk nog een vrij onbekend gegeven. Uh, ik kan me indenken dat veel meer... Uh, sites zoals men dat noemt, uh, hier op een, uh, een plek uh, zouden behoren te hebben. Maar uh, omdat het nog nieuw is, het is de eerste keer, kan het ook zo zijn dat uh, dat Velen dat uh, niet hebben gezien en, uh, uh, en dus geen initiatief hebben genomen. Uh, gewoon goed koopmanschap. Maar dan denk ik, uh, levert het ook nog wat op, uh, extra geld bijvoorbeeld? Nee. Nee het, leven... het kost nee. Maar. nee, het kost alleen maar. Het kost alleen maar, maar je mag ook weer veronderstellen, nee, maar dat staat nergens. Maar uh, het feit dat als je zo'n lepel zou krijgen, dat maakt het, naar mijn idee, maakt het natuurlijk wel mo mogelijk dat wat sneller uh, je procedures door kunt uh, zeker daar waar het Europees geld betreft. Omdat er door de commissie natuurlijk al een soort erkenning is gegeven, een soort uh, er, goedkeuring ook van de wijze waarop er wordt gewerkt. En dat ja. zou... Wellicht een uh, versnelling van procedures kunnen betekenen. Maar ze moeten het nog wel goedkeuren, heb ik begrepen. De Europese Commissie dan? Hè. Um, is er nog een kans aanwezig dat ze nee zeggen? Uh, ja, altijd voorstel van de Nederlandse regering natuurlijk. Ja. Uh, er is een, uh, er wordt een grote uh, adviesraad er wordt er ingesteld, uh, of is er ingesteld door de Europese Commissie. En die adviseert uh, de Commissie, dus er zit nog wel een stap tussen. En je zou je kunnen indeken. Theoretisch in elk geval, is het mogelijk uh, dat, het, uh, dat dit voorstel nu wordt overgenomen. Maar Tegelijkertijd, het is de eerste keer eh, en eh, het gaat om een beperkt aantal sites. Eh, kan ik me nu direct indenken dat eh, een nationale regering wordt gebruskeerd door de Europese Commissie, eh, doordat men daarvan afwijkt. Dus ik veronderstel eh, dat wij eh, met redelijk optimisme naar, naar de toekomst kunnen kijken bijvoorbeeld wat betreft de uitslag. Nou, doe dat dan vooral. Dank u wel voor het gesprek. Dirk Mulder, Graag de directeur van het herinneringscentrum Kamp Westerbork. Het NOS Radio Journal journaal Media Overzicht. Hier is Job Boot, goedemorgen. Ja, goedemorgen Bert. In het noordoosten van de Verenigde Staten gaat het nog maar over één zaak. Namelijk alle nieuwszenders die berichten erover de hevige sneeuwval... en de bijkomende problemen. Honderdduizenden huishoudens daar zitten zonder stroom... en het wordt sterk afgeraten om de weg op te gaan. Sterker nog, je kan een forse boete krijgen... als je met je auto de weg op gaat. Een dik ingepakte verslaggever van ABC News met sneeuwbril... Op een plek waar het normaal heel erg druk is, staat midden in Boston... en ze zegt dat het er nu compleet uitgestorven is. Het is niet vaak dat je in een straat in het midden van Boston... en je hebt absoluut niets rond je. Na 4 p.m. werden mensen gezegd, doe niet te En als je dat doet, krijg je een 500 dollar fine of een jaar... Het maakt je niet vaak mee, zegt ze. In het centrum van de stad staan, zonder verkeer. Maar wie toch gaat rijden, die riskeert een boete van 500 dollar... of een jaar gevangenisstraf. En ze zei ook nog dat ze getuige is van weergeschiedenis. Meteorologen zeggen tegen de BBC... dat het de ergste sneeuwstorm van de afgelopen jaren kan worden. Met meters sneeuw en polwinden van 120 km per uur... Vliegmaatschappijen hebben al meer dan 4000 vluchten laten vervallen. En ook de treinen rijden daar niet in het noordoosten van de Verenigde Staten. En niet alleen in de Verenigde Staten is de natuur onrustig. In Groningen wordt op Twitter weer een aardbeving gemeld. Meldingen komen vooral uit Loppersum en omgeving. Het is overigens niet de eerste keer deze week, want donderdagavond waren er ook al twee bevingen. Bij de Nederlandse aardoliemaatschappij De Nam kwamen daarna honderden schademeldingen binnen... De bevingen deze week hadden een kracht van 2,7 en 3,8 op de schaal van Richter. Het is nog niet bekend hoe zwaar de beving van vanochtend was. Minister Kamp van Economische Zaken heeft beloofd dat de schade als gevolg van de aardbevingen in het Noorden wordt vergoed door de NAM. Onderwijsinspectie moet een actievere rol krijgen bij de aanpak van pest op scholen. De huidige vrijblijvende aanpak is onacceptabel. Dat zegt de kinderombudsman in Dagblad Trouw. Hij werkt samen met staatssecretaris Dekker van Onderwijs aan een plan om pestgedrag uit scholen te bannen. Nu kijkt de onderwijsinspectie alleen of er een pestprotocol aanwezig is en niet of het ook gebruikt wordt, zo stelt de onderwijs. Man. Terwijl zo'n protocol vaak blijft liggen in de la van de directeur. De omstreden-neuroloog Janssen Steur heeft een patiënt ook illegaal wiet aangeboden. Dat meldt de hengeloze letselschade-expert Ime Drost op zijn website. Vorige maand diende hij een tuchtklacht in tegen de neuroloog. Die heeft hij gisteren aangevuld met meer verwijten tegen Janssen-Steur... als ook tegen de huidige voorzitter van de Raad van Bestuur... van het Medisch Spectrum Centrum, Spectrum Twente in Enschede, Kingma. Die klacht diende Drost in namens vijf oud-patiënten. Daarnaast wordt een neuroloog verweten... dat hij voor verstrekking van de softdrugs de patiënt verwees naar de drugsdealer. Medicinale cannabis mag volgens de wet alleen door apothekers worden geleverd. En dan alleen op recept. Een vermist 12-jarig jongetje heeft voor nogal wat opschudding gezorgd... schrijft Omroep West. Hij was gisteravond in slaap gevallen in de ballenbak van de McDonald's in Leiden... langs de A44. Er werd groot alarm geslagen... en de politie zette een grootse zoekactie op touw. Ook werd er een politiehelikopter ingezet. Een uur nadat de jongen voor het laatst was gezien... werd hij in alle rust gevonden. Hij lag te slapen. In de ballenbak van het fastfoodrestaurant. Ja, kwadig bericht. Goed weer terecht uit de ballenbak. Hij is opgehaald. Wat gaan we doen na de klok van acht uur? We gaan praten met Henk Krol, de fractievoorzitter van 50 plus. heeft politiek wat te melden en iets over zijn partij. Sport op Radio 1. Vanavond om 7 uur de herenwivisie. Ado Nacht. In het strafselgebied. Van voor, De gaat in nee. D. Ja! RF1 VVV. Dan is hij erin. Uitstekend uitgespeelde aanval. Herakles Willem II. En Aude oh, Lindse. Ik denk dat het een eigen doelpunt is. Groningen RKC. Ja! 2-2. 2-2. En om kwart voor 9 Vitesse PSV. En het doelpunt is daar bij de tweede paal ingetrokken. En ook Wereldbeker Schaatsen in Insel. NOS langs de lijn vanavond van 7 tot 11. Radio 1.